Met Rebecca Looijen. Goedemiddag. Er zijn steeds minder woninginbraken in ons land. Vorig jaar gebeurde dat bijna 22.000 keer en dat is het laagste aantal sinds 2012. In Amsterdam werd het vaakst ingebroken, ruim 1.500 keer. Daarna volgen Rotterdam en Den Haag. Ondertussen blijven de huizenprijzen maar stijgen. Voor een koophuis ben je nu gemiddeld meer dan een half miljoen euro kwijt. En dat is vooral een probleem voor starters. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Er is een hele grote groep die tussen wal en schip valt die niet kunnen kopen. Ja, daar moeten we natuurlijk wel voor een oplossing komen. Want die kunnen vaak ook niet terecht in de huur. Dat zijn ze bij de NOS. De Amerikaanse president Trump geeft Oekraïne er de schuld van... dat daar na vier jaar nog steeds oorlog is. Hij heeft in een interview uitgehaald naar president Zelensky... die volgens hem een vredesdeal met Rusland in de weg zit. Eerder zei Trump ook al eens hetzelfde over president Poetin. En dan nog sport, want voetbalicoon Marco van Basten... is voorlopig niet meer te zien op televisie. Hij legt zijn werk bij Ziggo neer omdat zijn vrouw ernstig ziek is. Marco wil zich nu volledig richten op zijn gezin en het herstel van zijn vrouw. Nou, het voetballer is normaal gesproken vast... De analist bij grote Europese wedstrijden. Siggo laat weten mee te leven met Marco van Basten en zijn familie en wenst hen veel sterkte. Het weer weerde nog van Weerplaza. Het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 8 vandaag. Morgen begint weer met een bui, maar later klaart het op en het wordt al maximaal 11 graden. Geer als Jolie zit naast me. Ja, gezellig. gezellig. dat je er bent. Nou, superleuk, man. En ik begreep me zo op glad ijs met het verboden woord. Jij mag het gewoon zeggen. Ja, ik weet het wel, maar goed, ja, het is natuurlijk wel zo... Maar jij hoeft ook niet zo heel vroeg te beginnen, toch? Mm, ik kom hier meestal wel om half acht binnen. Oh, dat is... Niet heel, maar niet... Ik, ik begin niet heel vroeg. Nee, nou ja, goed, dat vind ik ook nog oh, tamelijk vroeg. Dan ga je inlezen en zo. Ja, dingen voorbereiden. Randjes, uh, uitvoeren. Dat, Ja. En dan heb je natuurlijk nog wel een paar mensen om je heen die je natuurlijk steunen helpen en zeggen dat gaan. We doen de onderwerpen. Corini daar staat, doen we altijd samen de onderwerpen bedenken. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed dat je er bent. Ik vind het supergezellig, jongens. Ik Hartstikke ga nog even een verkeersinformatie doen. We staan op deel met 8 files En er uh, hebben er twee een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen oud en Duitsland. 2 kilometer vertraging 13 minuten. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Vaasen 3 kilometer 7 minuten vertraging. En snelheidscontroles op de A1 van Apeldoorn naar Deventer bij 97,3. De A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte bij 48,5. A28, Assen richting Hogeveen bij 165. De A50 van Eindhoven naar Os bij 96. 80,5 van de A50 van ons naar Eindhoven. Controle bij 103,5. En er staat hier een tas. Die heeft Gerard net aan me gegeven. Er een cadeautje in. Gaan we zo uitpakken. Gezellig. Deze week is. Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ toch? Druk op de knop in de Q-Music app. En maak kans op 500 euro. Q-Music. En dus Gerard Joling. Gezellig. Gezellig, gezellig. Extra foutuur begint met Captain Hollywood Project. Sounds better with you We're flying high Dit is een extra. Het Foute Uur! Foute Uur! Met Gerard Jolie. Woehoe! Cadeautje van Wim van Helden. Hij ah, heeft het ah, mij gegeven. Ah, een soort hulplijn. Ah, Ik weet niet of dit een hulplijn is die me heel erg gaat helpen. onderaan het klassement te blijven staan van het verboden woord. Of dat we de andere kant op gaan, komende uur? Ja, ik weet het niet. Het is best lastig om voor jou dat iedere keer dat woord natuurlijk. maar mag er ook niet te veel over nadenken. Nee, dat is waar. Maar, maar als, als je het jij als je... zeggen, Ja, maar als je nou in het land draait, ja. bepaal je op dat moment helemaal alles zelf, is het van tevoren vastgesteld? Nee, in het land bepaalt het gewoon zelf natuurlijk. Dan ga je gewoon een beetje kijken van oké, okay, uh, waar reageert het publiek op? Ga ik dit draaien? Ga ik dat draaien? En wat is de tijd dat je meestal zeg maar, draait? Is dat dan? Uh... Of een uur, als je het fout uurt, ja. dus een uur, of het is uh, Cumulus de Party, die duurt vier uur. Oh, dat is pittig. En daarvoor doe je één uur het fout uur in die vier uur. Kan ook nog vier uur zijn. Dus ja. dat is vier uur fout achter elkaar. Ik en ben je dan kapot of moe of uh, valt wel mee... Verschillend. Als een zaal heel leuk is, ja. dat weet je ook, want dan krijg je ja. heel veel energie. Van dan ben je niet kapot. Als het iets minder ging, dan zit je af en toe in de auto en denk je, oeh, dit was zwaar. Ik zie die tellen enorm oplopen. En die kleedkamers, daar waar jij zit, is dat leuk van tevoren dat je om moet kleden of is dat verschrikkeling? We hebben vaak geen kleedkamers. Helemaal geen kleedkamers. Nee. nee. Okay. Dan is het je kunt hier achterom kleden. Maar vind je er wel een beetje daar erg je, je soms wel aan of niet dat je niet even dat is soms wel jammer. Je zit weg uit de tentelok, hè? Nee nou, nee, ik vraag het gewoon. Ik omdat denk ik dat zelf... het al gebeurd aan die tellen te zien. Denk ik dat het al gebeurd is? Maar uh... nee, maar ik heb. Nou ik, zelf altijd als ik, eh, ik, ik doe dat al 41 jaar. Ja. En ik kom in de meest prachtige kleding. Ik heb dat ik echt in een bal Maar ik zit ook nog vaak in een container. Of ergens in een heel lullig hoekje. Dat je denkt, dus zo vraag ik dat. Ja. Hoe jullie dat ervaren als dj's. Maar het ligt anders. Want jullie hebben waarschijnlijk gelijk al je kleding aan. Wat je dan ook aan hebt bij de show. Meestal wel. Ja. Of even een ander shirt. Ja. Ik ben altijd wel blij als we in zo'n container zitten. Ja, daar dat hoort is voor misschien. mij al een soort van luxe. maar Ik word altijd, altijd gek van dat gedreun van die bars. Is waar, als ik de dat hoor van de band. Verschrikkelijk vind ik dat. Maar goed, dat is misschien mijn leeftijd. Wie zal dat zeggen? Maar zal jij hebt er geen last van, hè? Ik heb daar geen last van. Op, nee. Zal ik het cadeautje even uitpakken? Ja, het geeft. hartstikke leuk. Het is, een, het is een rood pak dat Geert me net gegeven in is in een tas. Ja, kraak kraakt lekker in ieder geval. Ja. Ik weet ook helemaal niet of het jouw smaak is. Het is, uh, het is ik wel ik jouw diep. smaak. <laughs> het zijn er ook twee. Oh jee. Kijk eens. Een beetje staat erop. Het een staat erop. zwarte sweater met het dat? verboden woord erop in glitters. <laughs> en wat staat op die andere sweater nou, dan? Er staat iets anders op. Bro. Die andere is een De, uh, zwarte sweater met uh, in rode glitters. Het <laughs> verboden woord erop. Lees voor, zeg. Ah. Nou, We gaan, we gaan even, even kijken of het, ja. of het verboden woord net gezegd is, gevallen is. We komen we zo op terug in het extra foutuur met Gerard Joling. Gezellig hoor. Wat zie ik nou? Wat zie ik nou? Wat zie ik nou? Nee, dit moeten we nog even doen. Wil je zo meteen de volgende battle in het foutuur is. Mensen nu op Wat is jouw favor van deze twee? Nou ja, kijk, maak me gek. Dat was na een tijdje dat ik weer een heel dikke vette hit had. Dus ik was er ontzettend blij mee. Maar als het muzikaal kazang vind ik eigenlijk... het is nog niet voorbij, mooier. Ja, nou, en dat, is, dat komt ook omdat het een Italiaans arrangement is. Ik heb heel veel liedjes gemaakt ja, wat, wat eigenlijk vertaald is maar op een Italiaans arrangement. Mm. Dus ik vond het wel heel mooi. Maar ik vind allebei, ben allebei heel blij met die nummers. Nou, de winnaar hoor je zo, na Den Hartman... zwarte trui met die rode glitterletters daarop het verboden woord. Het ver <grijpte> verboden woord. Gerard Joning is hier tot 1 uur. Daarom een extra foutuur. Dit heeft Wim mij gegeven als uh, duwtje in de rug. Nou, ik hoop dat je een blij duwtje hebt gekregen. want Het is een duwtje trafijn, denk. Ja, maar ik moet je zeggen, uh, die, die glitters dat valt best nog wel mee, hè, toch? Ja, is niet echt overdreven of zo. Dit had uh, een beetje erge kunst. Oh. <laughs> zeker, zeker. Michael Kok. Goeiedag. Goeiedag, wat heb je gehoord?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 Ik had het ook niet in de gaten gezegd. Michael, gefeliciteerd. Ja. Dank je wel. Je wint 500 euro. Zo. Ja, lekker. Ik zie de teller weer heel, heel, heel hard gaan. Ja, volgens mij zei je het weer. Nee, nee, joh. nee toch? <laughs> ja, volgens mij wel. Of het was scheer, maar ik weet het, weet het niet helemaal zeker. We hebben een stukje herhaald. Hè. Daar okay, hoort het ja, niet ja, ja, ja. De var springt er bovenop. Godse we komen er zo op terug. Ja, dan pak je in één keer een ruggetje. Zo, op okay. Een passelijk liedje dit. Maak me gek. Nee. Nee. Dat ik met zekerheid voor de helft. Doei, nee, Michael. Ja, Doeg, bedankt, hè. zal jij me vergeten? Maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdoofd. Staan. En dan lach ik je toe, we weten wat er gaat komen.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 En oe la la la, la la, la la la... Het verboden woord. Het verboden woord. Naast mij Gerard Joling. Ja, ik moet zeggen dat het je goed afgaat, jongen. Ik zit al een beetje te vissen af en toe te denken. Ik denk, wat zal ik nou weer eens vragen? Maar ja. als het dan zo erg de dik opgelegd is... dan ben je al zo aan het nadenken dat ik denk... daar kom ik niet meer tussen. Mm -hmm. Maar goed. Ik denk dat, uh, dat het nog wel gaat gebeuren, hoor. Ja. Vage vermoeden. Ik dacht net ook toen die teller zag gaan... dat het weer gebeurd was... Maar dat blijkt niet zo te zijn, omdat wij door elkaar heen zaten. Klopt, ja. Maar ja, ja je zit ook iedere keer snel te praten. Dan denk ik, ja, dan denk je er ook niet meer over na. Dan ja, het, het is uh... ook moeilijk te horen. Wacht, moeten we eerst even luisteren hoe het klonk? Ja, ja, laten we eerst luisteren. Die glitters, dat valt best nog wel mee, hè, toch? Ja, Is niet mee. echt overdreven of zo. Dit had uh, een, een beetje erger gekund. Toch? <laughs> zeker, zeker. Ja, ik heb, hier, ik heb even de beelden erbij gepakt, heb ik er overheen gelegd. En Gerard, jij zei... Een beetje. beetje, en jij klopt. bent geen QDJ, dus jij mag het zeggen. Menno, jij zei een tikkeltje. Ja, ik was scherp op ja. dat punt. Heel goed, Toen ik ja. nog een keer voor wilde lezen. Ja. Maar ook daar trapte jij niet. <laughs> ook daar trap ik niet. Zo meteen de volgende battle in dit extra fout Star Starmaker, damn, I think I love you. I Tekken I over Jamai. Oh. Welke zou jij doen, Gerard? Ja, ik denk dat we toch Jamai maar even moeten draaien, dat gun ik hem zo. Hij doet het sowieso fantastisch met, uh, met zijn stokjes hè, op dit moment... voor het programma met... Het, uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, Maestro. Ja? Maestro. Ik kwam er niet op, bedankt Corine. <lacht> maar dat doet hij heel goed, ik heb het een paar keer gezien, dat is echt bizar. Ja. Ik denk dat hij een van de allerbesten is van alle programma's ooit. Hij is zo muzikaal en zo... toch ook wel een beetje klassiek gescholder aangelegd, anders kan je dat niet. Want je repeteert namelijk met een piano en je staat daar s'avonds met een orkest... vindt het überhaupt idioot dat dat kan... maar het schijnt toch... Uh, en hij doet het fantastisch. Heb jij er ooit al mee gedaan? Nee. Zou je het willen? Nee. Maestro? Nee, want ik ben absoluut een beetje aritmisch, zeg maar. Ik heb wel ooit een keer dat Karin Bloemen... die dirigeerde This Is My Life... en dat heb ik toen wel gezongen... en, en dat vond ik ook een beetje was ik een beetje bang voor, zeg maar. Ja. Ik hoor het verboden woord echt vaak voorbij komen bij je, Geer. Ja? <laughs> ja, best oh, dikkie. Nou, Star jij Maker bent helemaal, in, Jij bent helemaal ingeburgerd, helemaal dat het niet meer gebeurt. Ben je nou nooit eens een beetje bang dat je denkt... nou, ga ik het toch zeggen? Ik ben niet. voortdurend bang dat ik het ga zeggen. Ja? Ik heb een gevoel in mijn lijf dat het niet lekker is. Maar goed, uh, het nummer met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Klik op je favoriet in de Q-app of op je ja. StarMaker ligt iets wat voor. Altijd snoezen.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 Ontdek met Villa4U hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no time op te pisten in de krakend verse sneeuw.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 Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze met. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh toch. toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Gratis cv-ketel? Kijk op remeha.nl slash gratis. Ja. 18 plus speelberust. Ja. serieus? Ja.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 groeit door. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle Almhof portieverpakkingen, kwark of mulemilk 1 plus 1 gratis. Jumbo Goudse kaas 48 plus plakken. 1 plus 1 gratis. En alle robijn 2 plus 3 gratis. Voor die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 Dus weinig, Gerard. Gaat ja, dat? Dooracht. Ja, toch. dat had van mij al gewoon dom mogen vriezen. Gewoon. Vind je niet? Oh, dat wel, ja. Ik dacht oh, dat je. vond het lekker een Le beetje voorste. Dan... Ik vond het heel lekker. Alleen op het moment dat het gaat dooien, dan wordt alles uh, iets wat smerig. Ja, dan is het echt smerig, ja. Maar jij zat op Bonaire, toch? Ja. Een paar dagen geleden nog. Twaalf ook dagen geweest. Lekker in tonnetje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, ja. Ik, zat, ik had graag nog willen blijven. Ik moet je zeggen, op het moment dat ik er zat, waren er heel veel vluchten die natuurlijk niet doorgingen. Dus al die mensen bleven daar. Eén moest vijf dagen wachten, ander drie. Ik denk, oh, misschien zit er bij mij ook nog. Dat, dat... Dat het niet komt en dat ik nog drie dagen kan blijven. Maar helaas, hij kwam en is niet het gebeurd. Nee. Oké, okay, verkeersinformatie dan van Flitmeister. Op dit moment staan er vijf files, twee files met een vertraging langer dan vijf minuten. Op de A37 van het knooppunt Holsloot naar Meppen. tussen de Nederlandse grens en Duitsland 1 kilometer vertraging 6 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Vaasen 4 kilometer vertraging 17 minuten. Een extra fout hier met naast mij, Gerrit Joling. Dat is fout, hoor. <laughs> 20 days,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 Touch it out. Touch it. diamond en sweet caroline het foute uur in dit extra foute uur ik zal het even uitleggen mario bosveld die stuurde ook huh, nu het foute uur ja naast mij tot 1 uur gerard joling Oh leuk dat je er bent. Nou, ik vind het heel gezellig. Ik ben extreem moeder, maar ik vind het echt heel leuk. Nou, ik, ik, ik, ik, ik je dat je, je zegt dat je heel goed je best doet en dat ik eigenlijk hele stomme vragen stel, want jij hebt ja. nog geen, ja, één keer nog maar een beetje gezegd, maar uh, ja. Vind ja. ik vind het toch wel steeds leuk dit. Of is dat ook nog steeds maar een beetje? Ik vind het heel leuk. Zeker niet zo weinig. Ik vind het heel leuk. Ik vind oh, gelukkig. Het heel leuk. Het goed om te horen. Ja, ik heb jou gekregen van Wim. Oh, ja, ja, klopt. Om mij dus enigszins uit de tent te lokken. Ja. Amy die zegt, wat jammer dat Geer niet meetelt bij het verboden woord. Ik wil graag een nieuwe telefoon kopen. ja. Ja, dat kan ook natuurlijk. Hoe gaan we dat oplossen? <laughs> en Susanne van der Heijden die zegt... als Gerrit Joling ook meetelde... stond hij inmiddels bovenaan in het klassement, denk ik. Ik denk het wel, want ik denk wel heel vaak... het woord beetje al gezegd, ja. Maar jij mag het ook gewoon zeggen. Het gaat alleen om de cutie's. Snap ik snap, ik, snap ik, snap ik. Maar het is lastig. Maar ik denk dat dit toch net iets makkelijker is als... geen ja en geen nee. Of, hmm... Dat weet Want dan, ik ben je zeker. Zo, dan, dan ga je toch zo de bietenbrug op eens klaar gelijk. Geen ja, geen nee, dan zouden we ja. failliet zijn. Ja, dat is <laughs> helemaal mis, we absoluut. leven. Nee, maar dit is leuk. Echt, ja. dus echt goed, goed, gewoon helemaal leuk. En je hebt een camera crew bij je? Ja. Die zijn aan nou het filmen voor Only, Only Klopt, en dat is vanaf eind februari zijn we weer op televisie. En uh, ja, we, we, ik heb de eerste uitzending al gezien. En het is wel heel lastig om van jezelf te zeggen... Wordt het weer net zo leuk als de vorige. Mm -hmm. Maar er zitten zoveel verschillende dingen erin. Dat ik denk wel dat de mensen het leuk vinden. En we hadden nooit verwacht dat het vorige seizoen... dat zo hoog zou scoren. Uh, dat er een paar miljoen mensen naar zouden kijken. Uiteraard met uitgesteld kijken. Ja. En uh, ja RTL wilde heel graag dat we... We doen er nu ook twee extra. Vorige seizoen hebben we er zes gedaan. We doen er nu acht. Leuk. En dat is superleuk. En nu zijn de cameramensen mee. En uh, we hopen dat we hier ook weer een paar leuke minuten uit kunnen halen. Als jij het ja, nog een paar keer beetjes beetje zegt natuurlijk. <lacht> Dat kan, ik niet beloven, nee, dat kan ik niet beloven. Maar jouw YouTube-serie doet het natuurlijk ook heel goed. Ja. Nou ja, goed. Wij, wij zitten, doen heel veel op socials. Uh, wat hebben we? Instagram. Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok. En dan hebben we Snapchat. Mijn eigen vlog dan? Ja, en dat, dat zie ik ook. Dat zien wij ook aan de adverteerders en zo. Dat ja, dat steeds, en dat groeit nog steeds enorm. En hoeveel, hoeveel miljoenen hadden we nou afgelopen. Hoeveel zeg je, Wino? 54 miljoen de afgelopen maand. 54 miljoen? Ja bezoekers. En dat is... Er dus, was Facebook toen niet eens meegerekend met, uh, met Dat is echt bizar. Er zit ook echt van die pieken in. En soms weet je niet waar aan dat ligt. Nee. Wij zijn er dan hartstikke blij. En zeker ik als oude lul. Dat je dan toch denkt dat je nog zoveel mensen op die show. Op die dat is toch je hebt, te gek. Dat dat toch je iedere weer opnieuw uit weet te vinden ja. en uh, relevant blijft. Ik moet oh, wel ja. zeggen, dat doet de, de, de jonge mensen op het kontrol. <laughs> ik leef <laughs> wel, maar ik ben niet dat editen of aan het knippen of dat soort dingen. En, nee. nee, dat werkt ook allemaal met tijdslijnen waar ik geen moe van snap. Ja. Maar ik vind het hartstikke leuk. Dus mensen kunnen mij overal volgen. Maar ik vind het te gek ja. dat je er bent in ieder geval. Leuk. Gerard Joning in het extra foutuur. Met nu Charlie Lonois en Mental Tio... Halleluja, Lolois, Mendel Wonderful Days. Wanneer komt die vlog nou online, jongens? Iedere week? Ja, elke dinsdagmiddag is er een nieuwe vlog. Haha, <laughs> van gisteren. Het <laughs> foute uur! 4 ja, uur. uur, hè? 4 uur! Ja, dit middag om 4 uur. Ja, ja, ja, ja. Wat is het vandaag? Vandaag dan. Het is vandaag donderdag. Oh ja, donderdag. Oh, ja. ik word echt genieel. <laughs> Gerrit Jolik zit hier naast het cadeautje van Wim van Helden. Er was een uh, duwtje in de rug. Nou? Het ravijn in, om mij vaker het verboden woord te laten zeggen. Maar tot nu toe moet ik zelf zeggen, dit is natuurlijk een beetje jinxen. Het gaat me nou, best wel uh, iets wat goed af. Zo is het. Ik hoop dat het duwtje in je rug niet verkeerd geïnterpreteerd wordt. Maar uh, je hebt toch wel een uh, klein duwtje nodig, toch? Ik zie die teller keihard gaan nu. Heel goed. Is er echt een moment dat ik zeg dat het... Uh, nou ja, aardig gaat. ik vind dat beetje. ik het hartstikke goed doe, toch? <laughs> maar hoe voelt het duwtje in je rug? Lukt dat allemaal wel? Verkeerde, het, het, het, het duwtje voelt ja? de verkeerde kant op. Oh ja, dat zou in dit geval kunnen kloppen, ja. <laughs> Gatsiedikkies, hè? Nou, je bent er ook niet voor eentje te vangen, dat heb ik al lang al gehoord. <laughs> ik zit hier, ik wil oh. al mijn best doen natuurlijk. ja. Maar je ziet hem ook die teller daar. Die gaat heel hard. Dus we gaan Bizar. zo meteen eens even kijken of het verboden wordt gezegd, is dus ja of nee. Ik doe iedere dag aan het eind van mijn programma, Gerard, doe ik de briefbus. Daar zit een liedje bij. Wil ik straks graag samen met jou zingen? Oké. Okay. Het briefbuslied. En dan gaan we wat post voorlezen die mensen ingestuurd hebben. Oké. Okay. Maar Leuk. eerst moet er gestemd worden in dit extra foutuur. Wordt het zo meteen? Zing met me mee. Zing met, mij, het loopt met een broer. <lacht> heel me mee. Of wordt het Gordon? <lacht> Daar gaat op gestemd worden. Voor welke ga je zelf of mag je dat niet vragen? Waar ik zelf voor ga. Ja, ja ik, nou, ik moet zeggen dat ik dat wel een mooi liedje vind van Gordon, hoor. Maar dat is ook alweer een jaar of twintig geleden, denk ik. Toen hij nog goed zong. Ik weet niet precies hoe, hoe lang het geleden is, maar lang. Ja, en dat vind ik een mooi liedje, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Maar ja, zing met me mee is eigenlijk meer een knaller voor het foute uur. Dat is ook lekker, hè? Ja! Het vertonen nou. We gaan even naar Kelly Gerard. Kelly, hallo. Kelly, Firmicelli. Hi. Kelly, Bye. wat, wat, wat uh, heb je gehoord, of denk je gehoord hebben? Want ik ben nog niet helemaal op de hoogte zelf. Ja, het hoort een beetje uiteraard. En wie zei het? Oh, dat is een hele goeie. Ik ben echt alleen Ken, maar over, mag goed het zeggen, op het woord... en dan druk ik op de knop. Oké, okay, ja. Ik ben ik even aan het zoeken. Het ik ben even aan het zoeken waar, uh, waar, het, uh, waar het staat. Oh, hier. Nou, laten we luisteren. Oh. Ga zo snel, hè? Oké. Okay. Ja, de techniek helpt me even niet. <laughs> zo, laten we luisteren. Laten we, laten we luisteren. Oké. Okay. Uh, duwtje in de rug. Nou. Het ravijn in om mij vaker het verboden woord te laten zeggen. Maar tot nu toe moet ik zelf zeggen, dit is natuurlijk een beetje jinxen. Maar best wel iets wat. In de zin ook gewoon. Zin dat ik, er aan het ja, zin ik heb zin het niet heb. eens gehoord. Nee, ik ook niet. Wat kut, hè. Kelly wel. Oh, wat goed voor jou, hè, Kelly. Ja, nou ja, dankjewel. Er zitten toch nog slimmer mensen aan de radio ook gelukkig, zeg. Kelly, ik hoor het niet eens. Van. Oh, wat stom, hè. <laughs> Kelly, je wint 500 euro. Wauw. Dankjewel. <laughs> Tof. Succes Ga, met de show verder. Dankjewel. Het duurt gelukkig nog maar 10 minuten. <laughs> uh, <Chacurus laughs> uh, <Chacurus laughs> en Shakurai, ik Jean nu met Hips Don't Lie. No fighting. We got the rug, No No fighting.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 fantasy a refugee oh. like me back with the fugies from a third world country uh -huh. I'll go back like when Pop carried crates For Humpty Hump. we lead a whole club yeah. dizzy. why oh, the CIA, yeah. why the Washington Come so and Haitians, I ain't guilty It's a musical transaction, oh. Oh oh, oh, oh, oh, No more do we snatch rope, refugees Run the seas cause we on our own boats. Oh. I'm on tonight My hips don't lie and I'm starting To feel your boy, Come on, let's go real slow Baby, like this is perfect is Perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Wyclef Jean en Shakira met Hips Don't Lie. Gerard, ben je klaar voor de brievenbus? Ja, tuurlijk, ja. Ik, mag ik dan gelijk beginnen met de eerste? Ja, even het liedje eerst, hè? Oh, sorry, ja. 3, 2, 1. Men op barrenvelds, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Hm. Men op barrenvelds, brievenbus, brievenbus. Hm. De eerste. Ja, we beginnen met de eerste. Yvonne Belder, zo'n lekkere vrije middag. Vroeg klaar met de post. Succes met het woord. En waar, dan krijg. Waar kan ik stemmen voor Gerard? Ja. Dat stuurt uh, Jesse Rovers. Ja, dat kan dus niet. En ik zit hier bij Tanja. Uh, Tanja, mij en Gerard, je mag vaker langskomen. gezellig zo. <laughs> Wat heerlijk dat Gerard in de studio is. Een ietsiepitsie feest op donderdag, stuurt Tim. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te horen, Yolanda Brons. Menno, de laatste loodjes van. Ja hoor, een beetje. <laughs> Heel veel plezier en schatje, hou jij het nog iets wat vol? Stuur Jacqueline. Haha, <laughs> dit is Melissa uh, Langendoen. Nog nooit zoveel op de app gezeten voor het verboden woord. Wish me luck. Groetjes van Regilio en André, Arjan, Hans en Dennis. Stuurt Regilio. Nou, dat is ook leuk. En nu heb ik hier uh, Eline Hooyenga. Wat is Geer, dat jullie toch lief? Het mag vaker langskomen. Dat dat je wel, lief Eline. Lekker thuis met de verwarming aan uh, het werk. Want het is wel heel koud. het ah, stond eigenlijk geen heel koud. Het stond iets anders. Oké, okay, nou hier staat Mario Bosveld. Laat je niet gek maken. Menno, je doet het super. Oeh. Geer, geweldige vent stuurt John Smits. Nou, wat lief. En hier hebben we dan Esther van Vught. Mijn kinderen zitten met de rode knop tussen te lunchen. Wat zeg ik? tussen te lunchen. Al een uur lang keihard cue music aan. Nou, dat is toch ook mooi? Ja. Ik doe er nog eentje. Werk ze, Sammy. Flink doorwerken, hè? sint luc Bakker. Ja. He, he, staan er nog wel een paar, maar dat doen we de volgende keer weer gewoon. Ja, doen we de volgende keer. Ah, ah.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 stem laten klinken. Ik dronk en ik zong en overwon. Want het is nu mijn navel. Ik... Dankjewel dat je er was. En maak maakt wat moois van. En ik wens iedereen fijne. Dag jongens.